Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de Telegraaf zijn vuilniszakken vol documenten van de rechtbank in Amsterdam afgeleverd. Bouwvakkers hadden de papieren, waaronder dossiers van rechtszaken, aangetroffen in een gebouw aan de A10. Dat momenteel wordt gerenoveerd. Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat het om documenten gaat die vernietigd hadden moeten worden. Die papieren zitten normaal gesproken in afgesloten containers. De Telegraaf heeft alle documenten inmiddels teruggegeven aan de rechtbank. Er komt een groot onderzoek naar DCIS, een voorstadium van borstkanker. Vrouwen worden nu altijd aan die kwaadaardige cellen in de borst geopereerd of bestraald, maar dat is vaak helemaal niet nodig. In 30 tot 50 procent van de gevallen wordt DCIS helemaal geen borstkanker, blijkt het onderzoek. Het kankercentrum Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam krijgt nu 18 miljoen euro van onder meer KWF-kankerbeschrijding... om te onderzoeken of voorspeld kan worden welke vrouwen met DCIS uiteindelijk kanker krijgen. Jaarlijks wordt bij enkele duizenden vrouwen het voorstadium van borstkanker geconstateerd. Energiebedrijf NUON gaat op grote schaal windparken en zonneparken combineren. Daardoor kan er vaker stroom worden geleverd op dagen dat er weinig zon of wind is. Het concept is succesvol getest in Wales. Op zes plaatsen in Nederland moeten er zonneparken komen, onder meer in de Eemshaven en Wieringermeer. Die moeten stroom leveren aan tienduizenden huishoudens. NUON is ook van plan om de parken te voorzien van grote batterijen, zodat de opgewekte stroom die niet gebruikt wordt, kan worden opgeslagen. In het noorden van Nieuw-Zeeland zijn ruim 400 walvissen aangespoeld. Zo'n 300 beesten hebben het niet overleefd. Vrijwilligers proberen de overige exemplaren terug het water van de ondiepe baaien te krijgen, maar dat valt niet mee. Zolang het app is, moeten de walvissen in ieder geval nat worden gehouden. Het weer vandaag overwegend droog, later op de dag kan een beetje sneeuw in het zuiden. Plaatselijk blijft er wat liggen en kan het glad worden. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vooral in het zuiden, winterse neerslag en het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is bijna Zwaan bij de ANDB.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 Een zeer goede morgen, luisteraars, welkom bij weer twee uur Watertoren Sport. We gaan snel naar onze presentatoren van vanmorgen. Goedemorgen Henny. goedemorgen Ron. Ja, goedemorgen Charles. Henny, goedemorgen. Goedemorgen man. Een beetje koud voor je weer hè? Kun je wel zeggen ja. Ja, dacht ja. ik al. Gisteravond uh, moeten trainen met die kleine jongetjes. Ja. Nou die voelen geen kou, maar uh, de oude wel hoor. Ja precies, en vanavond mag je weer hè? Heerlijk hè? je schrijft wel aan, hè, want het is hier die bij de Koninklijke HFC. Ja, maar ik sta eerst op veld op 9 uur, dus... Uh, ja, mooi zo. Voordat ik kom, is half tien. We hebben gasten, henny. Ja, we kijken ook naar het schaatsen ondertussen. Oh. dus dat is, uh, is ook wel leuk. Ja, dat is wel een... We zijn nu de minderen die uh, de 500 meter afwerken. En we hebben een, inderdaad een speciale gast. Het zal vandaag veel over honkbal gaan. Ik denk het ook. Bart Bruin is hier aanwezig. En, um, ben je er, Bart? Ja, ik geloof het wel, hè? Nou, volgens mij wel, hij doet het. Lijfelijk wel. <laughs> hij was 16 jaar toen hij zijn debuut maakte in de hoofdklasse. Zeker. Dus het is een hele... Hey, jong Oranje ook, hè? Ook dat. Uh, en de kadetten zijn dus vanaf mijn 12 tot mijn 18e in uh, vertegenwoordigende teams naar de hoofdklasse. Ja, leuk. En Absoluut. veel bestuurlijk werk. Ook dat. dat Hoeveel jaar ben je voorzitter geweest? Uh, ik ben uh, zeven jaar voorzitter geweest en uh, vijf jaar penningmeester van Kinheim. Uh, Kinheim, ja. Ja. ja. Nou, ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want ja, zo leuk is het nou ook weer niet bekinder momenteel, hè, heb ik het, het idee. Het is ietsje minder, maar er zijn vette jaren en er zijn magere jaren. Ja. Dus, uh, we gaan nu even door een klein dalletje heen, maar het is weer we beter gaan. Doen. Ja. We draaien ook Bart's muziek vandaag. Crosby, Stills, Wash en Jong, Ohio, Had je die, oh? Ja, absoluut. <lacht> Crosby, Stills, Nash en natuurlijk Neil Young. Ohio, dat is een eind hier vandaag. Or... zijn we er, ja, we zijn er weer. David Crosby heb ik ooit mogen ontmoeten, Hennie, in mijn uh, mooie poptijd En een uh, hele aardige vent. Uh, ik geloof dat hij in zijn derde leven toe was, uh, zo'n beetje. Helemaal kapot gezopen. Uh, maar hij kwam toen in Nederland omdat hij uh, een zoon had hervonden. Een en, en, uh, fantastische band CPR. Uh, Crosby, Pivar en Raymond. En Raymond was zijn, uh, is zijn zoon. En die speelde piano. En eens heeft hij toen een band meegemaakt. En uh, overigens geweldige muziek. Um, wat zeg jij, sorry? Ze hebben maar een, jammer genoeg één album. En een fantastisch live uh, album. Live at the Wiltern. Turn. Dat kan ik iedereen aanraden, dat is een dubbel album. En, uh, uh, collega's, moet Joop ook even de microfoon geven als hij wat zegt. Anders is hij niet te horen op de zender natuurlijk. Neem niet kwalijk. Nee zeker. Maar, uh, en iets anders is dat uh, Bart en ik ooit uh, naar Neil Young zijn geweest. En dat was uh, een enorme deceptie. Want Neil Young is een oude uh, jeugdheld van ons. En toen gingen we naar de Ziggo Dome. En uh, daar stond uh, Neil Young ongeveer drie uur lang met zijn hoofd naar beneden... in bijna donker met zijn band Crazy Horse te spelen. Met uh, maar één doelstelling, zoveel mogelijk lawaai maken. Zoveel mogelijk hedi maken. Zoveel mogelijk zo de gitaarzolen, zo lang mogelijk ja. ook, hè. En uh, daar nou, dus zijn we bij, eigenlijk wel een beetje teleurgesteld dat vandaag was, Dat gelopen. was een demasquee van onze jeugdidool. Nee, we ja, precies. We Zo gaan eigenlijk. die dingen. Maar jij, niet. jij hebt uh, André aan de lijn. Ja, denk André ik, heeft gisteren op zijn site, en dat is uh, WAF op Facebook, hè, ja. over wielrennen, ja. een foto gezet uit 1986, toen Ralf Moorman, Nederlands kampioen, werd hier op het circuit in Zandvoort. Oké. Okay. Is ontploft, het internet. Wat leuk. Wat een hoop reacties, uh, André. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. allemaal. Leuke hoodie trouwens, Charles. <laughs> <laughs> en ik zwaai even terug naar de heren aan de tafel. Want okay, ik kijk jullie okay. gewoon aan. Alleen je kunt mij niet zien. Ik zit in Veendam en ik heb geen kammetje. Daag! <laughs> Nou, ik, uh, ja, van de week kwam het ineens voorbij dat uh, die mooie foto van Zandvoort. en dat uh, was uh, van de uh, man die het zelf gefotografeerd heeft, Hans Middelfeld. Dat is een bekende verzamelaar van wielerspullen uit Noord-Holland. En dit was uh, geen kampioenser van Nederland, het was het kampioenser van Noord-Holland. En zoals ik me nog herinner van alle grote wedstrijden die we gefietst hebben op het circuit van Zandvoort... ...had je vaak meer dan 300 renners aan de start. En uh, ik heb zelf daar de laatste keer dat ik daar heb gefietst was ik nieuweling... ...en werd ik tweede in het kampioenschap van Nederland achter uh, Henk Poppen en... Uh, er waren 650 man aan de start. En ik kwam als eerste de Tarzan bocht uit. Ik denk zo, nou, ik ben kampioen, hè? Toen kon ineens die Henk Poppen er nog voorbij. Nou, Ik hoop dat het wielrennen terugkomt naar Zandvoort, want de sfeer daar was altijd fantastisch. Al vanaf dat ik een heel klein jongetje was, kwam ik daar. Ik heb er André Dariga, de wereldkampioen, zien worden in 1959. Ik heb Korschuring-kampioen zien worden in 1963. En het is nu nog steeds en vooral op Waf, en dikke vriend, Waar alle oud renners en alle nieuw renners uh, dagelijks kijken. He, ik weet van die jongens Tom Dumoulin en die andere jongens van Sunweb. dat ze het eerste wat ze doen, s'avonds, als ze de etappe hebben gereden. even kijken of, of ik er nog op waf. Uh... Over praat van wat er die dag is gebeurd. En ik krijg vanuit de hele wereld uh, filmpjes opgestuurd van uh, de wedstrijden, hè? zelfs de Tour de Hainan. En uh, morgen begint de Ronde van de Filipijnen. En ik heb een hele goede vriendin, inmiddels in Ghana die zegt: van hoe deden jullie dat nou met die grasbaanraces? Want we hebben geen wielerbaan. Nou, dat is hartstikke grappig. De hele wereld is aan het fietsen tegenwoordig. Je lacht je rot. Ja. En, uh... Heel even, André, even tussendoor. Ja. Ronald Mulder, op het ogenblik wordt er 500 meter gereden. In oh, het, uh, uh... Op het nieuwe ijs voor volgend jaar de Olympische Spelen. En Ronald oh. Mulder maakt met 34,85 de snelste tijd tot nu toe. We houden nu op de hoogte over dat gevoel. Oké. Okay. Goed, maar overigens, dat grasrijden, uh, uh, André, dat uh, is toch gewoon veldrijden tegenwoordig, of niet? Nee, dat waren vroeger grasba grasbaanracers en dat waren eigenlijk uh, op een soort voetbalveld. Uh, was het dan een, een, een baan die ze rond moesten rijden. Er werd een hekje, er werden haringen in de grond geslagen met een touwtje ertussen. En dan moesten ze dan omheen fietsen en dat was alleen maar rondjes. Dat is dat ze rondjes schaatsen, fietsten ze rondjes ja, ja. en dat was een wielerbaan daaruit. Uh, omdat er geen geld was en ook in de twintig jaren en zo was fietsen op de openbare weg verboden. Want het was niet esthetisch. Er mocht ook niet met blote benen gefietst worden in die tijd. Nou, die verhalen kun je ook lezen. Dat is heel aardig. Maar dat ik van een mevrouw uit Ghana... die probeert het wielrennen op te zetten in dat land, de vraag krijg van hoe doe ik dat een grasbaan maken... en wedstrijden rijden op die grasbanen. Nou, dat, dat vloeit dan voort uit die hele wielerwereld... waar ik ruim 14.000 leden heb op uh, WAF uit de hele wereld. Van de week stuurt mij een persoonlijkheid persoonlijk berichtje um, Johan Bruineel, de ploegleider die uh, Lance Armstrong zeven toeren overwinningen bezorgde en uh, uiteindelijk totaal tien toers heeft gewonnen als ploegleider. Dan mogen we dus de beste ploegleider ter wereld vinden. En er is een vriend van mij al heel veel jaren. Die publiceert dus ineens van ja, ik hou nu mijn mond niet meer dicht. Die Greg Le Monde, die loopt altijd maar te zeuren. Nou, dat is het overal publicaties over geweest... en dan begint die discussie dus, hè? En uh, ja, mensen hebben allemaal een mening... dat als over voetbal iedereen weet hoe het zit... is het bij wielrennen natuurlijk ook zo. Zo zijn de mensen nog eenmaal... Um, nu hebben we het toch over schaarsen gehad. Uh, oh, nog tien dagen, en niet dan uh, hebben we de tocht hè? <laughs> ik denk okay. het niet, hoor. Zomer op de fiets, denk ik. <laughs> nee, nee, dat gaat gewoon, gewoon gebeuren... want het vriest hard hier in het noorden. Ja, maar dat is mooi dus dat is goed afgelopen. goed. <laughs> <laughs> um, uh, Steven Theolier, die kent u waarschijnlijk allemaal niet Dat is de kleinzoon van Jan Jansen De beroemde toerwinnaar uit 1968 En die is uh, door Nederland, hij heeft dus twee nationaliteiten, de Franse en de Nederlandse uh, Geselecteerd voor de wereldkampioenschappen skiën, alpine skiën En... Uh, Gaat waarschijnlijk in 2018 aan de Olympische Spelen deelnemen. Dus uh, Jan Jans is heel erg trots op zijn kleinzoon. En ik heb dan ook uh, met zijn dochter uh, regelmatig contact hierover. En ik publiceer daarover. Leuk. Ernesto Colnago, de beroemde racefietsenbouwer, is gisteren 85 geworden. En uh, uh, dat wordt ook gefetteerd natuurlijk. Ja. De Route Del Sol begint de volgende week. En uh, morgen begint de ronde van de Filipijnen. André, en, dat is het voor het fietsen. André, mag ik jou een vraag stellen? Ja, uh, fietsen op het circuit in Zandvoort, uh, waarom gaat dat uh, tegen de rijrichting van de auto's in? Uh, omdat het overzichtelijker is om, uit, uh, om de renners te zien, niet tegen hun rug opfietsen, maar ervan affietsen. Dat ja. is uh, spectaculair. En dan uit de Tarzanbocht heb je dus de eindsprint en die is 300 meter precies ja, ja dus dat, okay. uh, dat is de reden geweest. Hoewel Cor uh, Schuring in 1963 weer uh, kampioen van Nederland werd op het circuit. En toen werd de andere richting van de ja, auto's ja. opgefietst. Ja, ja. En dat was dus een... Um, ja, hij was geen sprinter. Hij was een hardrijder. En, en... weet je hoe het uh, WK daar is verlopen Want volgens mij was ze daar ook op gefietst op het circuit. Ja, het wereldkampioen, maar dan werd er in oh. Zandvoort oh. ook ingefietst, hè? Ja, ja, ja. ja, ja dat ja. weet ik. Ja, langs de boulevard en zo, ja, dat weet ik. Ja, met uh, Darigade die daar toen won. Ja. En uh, een fantastische wedstrijd van Ab Geldermans. Uh, ook bijna een buurtgenoot van uh, alle Zandvoorters. Ja. Die uh, zesde werd, helaas. Die had eigenlijk uh, wereldkampioen daar moeten worden. En... Uh, nou ja, dat was 1959. We hopen dat het ooit terugkomt. Uh, laten we alle medewerking vragen van de mensen die erbij betrokken zijn... als de gemeenteraadsleden luisteren. Alsjeblieft, laten we met ja. elkaar zorgen dat het prachtige circuit voor het westen-Duitslands weer wordt heringericht voor het wielrennen. Want je kunt bijna nergens meer regen afzetten. Hup. Ja, ik hou op. Heel goed. Ja, dit is een hele goede André. Hartstikke bedankt voor je, voor je bijdrage. Ondertussen, over het schaatsen, Jan Smekens heeft de tijd van Ronald Mulder verbeterd. 34 58. En ook de Duitser Ile deed dat. 3466, dus 1 spekers, 2 ile 3... of sorry, 1 twee 2 drie 3 Mulder Maar dan moet er moeten nog een heleboel rijden. Er moeten nog. Daar twee... komen, toch? Ja, ja daar er komen. komen nog een paar. Maar het is in ieder geval heel leuk en spannend daar bij het schaatsen, André. Bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, Dank je wel, André. Dag. Dag Hoi. veel plezier nog, hè. Goed, dank je wel. Ja, dat was Michael Nyman, Bart. Dat ja. was een, een, een van jouw favorieten, hè? <laughs> Hij duurt Het Hij duurde wat lang, hè, volgens mij. Nee, wel nee, goed. We, we, over het algemeen helpen we alle liedjes wel een beetje hier. Ja. Maar uh, je hebt hem gezien, ook. Nou, ja, wij, wij zijn ooit een he? ongeluk tegenaan gelopen in een concert in Amsterdam. En dat vonden we ontzettend mooi. En uh, toen zijn we een beetje in blijven hangen. En op mijn vijftigste kreeg ik van mijn lieve vrouw een uh, reis naar Edinburgh die hier uh, Mooi. En uh, vorig jaar zijn we in Londen geweest en we gelijk een paar dagen Ja. We zijn geen uh, echt fantastische uh, um, uh, meeloopfan, maar we vinden het ontzettend mooi om Ja, het is prachtige, sfeervolle muziek ja, het is natuurlijk. Sfeervolle muziek is het. Zeg, we hadden net uh, de André eveneis... Janssen... Uh, mag dat? Ja, ja? nee, ja. De die... Die... die had de snelste opening van allemaal... maar die ging helaas in de laatste bocht onderuit. Dus die uh, heeft het niet kunnen maken. is nog steeds de snelste om twee ritten te gaan. Mooi. We hadden net uh, André Jansen aan de lijn hè, over het wielrennen. Ja. Wat heb jij met wielrennen, Bart? Nou, zeg, ik ben sportliefhebber, dus dan eh, word je automatisch geconfronteerd met, eh, met wielrennen. En, eh, het is een mooie sport. Ik ben daar een eh, grotere belangstelling voor eh, gekregen door mijn zoon Joes. Die is 14 en inmiddels toe aan zijn tweede racefiets. Dus daar krijg je een heleboel mee. En wij zijn eh, vorig jaar uitgenodigd eh, voor de VIP-auto bij de Eneco Tour... Eh, die eh, vanuit Maastricht start en dan door België ging... En ik vond dat ongelooflijk indrukwekkend hoe goed toegankelijk alle beroemde wielrenners daar zijn. En bij de start en ook bij de finish en bij Lotto Jumbo. Mag je kennis maken met allemaal, en ze hebben een belangstelling voor je. Peter Zagan vraagt vriendelijk of je even opzij wil gaan, want hij gaat naar de start toe. En ik vond dat een openbaring, ook als je golf ziet, en met name hier ook in Zandvoort bij al die toernooien. Dat je de golfers kan aanraken. En de wielrenners kan je ook aanraken. En er is volstrekt verschil met, uh, met de voetballers die op grote afstand staan. Zeker weten. En Wij hebben daar een, een hele dag door mogen brengen... van s'morgens vroeg tot s'avonds laat... Uh, bij Eddie Bouwman in de auto, die dat dan helemaal begeleidt. En uh, wij hebben het allebei beschouwd als een indrukwekkende sportdag om daar uh, mee mee te mogen. Lezen. Leuk. Ja, dat is een mooie ervaring ja. geweest. Dat kan ik me ja. voorstellen. Uh, we gaan even naar het uh, honkbal. Uh, uh, Kinneim, wat is de situatie? Want het ja, eerste team dat, uh, speelt ja. niet meer in de hoogste klasse. Ja. Daar, uh, dat, dat hele team is opgedoekt ja. eigenlijk. En er is nu een, uh, een, een, een hoe zeg je dat, juniorenteam, zeg maar? Een ja. vredel tweede. Hoe is, uh, hoe is dat allemaal gekomen? Ja, dat is een heel lang verhaal. Kinneim is een van de oudste honkbalverenigingen van Nederland, ruim 80 jaar oud. Uh, heeft het altijd uh, uh, heel goed gedaan. Is, is dat bekend om uh, de beste jeugdopleiding van Nederland. En um, is de laatste twintig jaar vaste hoofdklasse gewee, uh, geweest en geworden. En altijd is de keuze gemaakt um, om echt voor het kampioenschap te gaan. En wil je in Nederland voor het kampioenschap gaan, dan heb je uh, één geld nodig. En twee heb je een aantal uh, buitenlandse spelers nodig. En dan denk ik met name aan Amerikaanse spelers aangevuld met spelers die van de Antillen komen. En dat kost geld. En als op enig moment het geld er niet meer is... en dat is er wat minder in de wereld... zeker voor de sport de laatste jaren... dan haken spelers af. Omdat, eh, met name de hoofdklasse je dat er weinig eh, clubliefde is. Maar dat het vooral primair om een vergoeding gaat. En als je weinig kan bieden... dan lopen de spelers weg. En op een gegeven moment is het bij Kinnem gebeurd... dat een heleboel spelers tegelijkertijd weglopen. Ja. En daarmee is de keuze gemaakt... dat Kinnem zich terugtrekt uit de hoofdklasse. En het volgend jaar met een, eh, zeg maar een eigen kweekteam met allemaal jongens die zelf opgeleid zijn uh, in de overgangsklasse... Uh, en dus een klasse lager weer opnieuw gaan beginnen. En dan hoop je een aantal jaren te kunnen stabiliseren... dat je niet echt door, uh, door de, uh, de vloer heen zakt... maar dat je je kan handhaven volgend jaar en langzaam kan gaan bouwen. Want het is een kerngezonde vereniging. Financieel is het kerngezond in de breedte sport. Alleen Kinheim was een stichting inmiddels ook al niet meer... waar alleen het eerste ondergebracht wordt. En dat is dan een situatie dat als er geen geld meer is... en er zijn bestuursleden die er op enig moment... Uh, en daar hebben ze alle recht toe, ook minder uh, zin in hebben... en minder plezier in hebben, dan spat dat eigenlijk uit elkaar. Yeah. Dat ja. zie je wel meer in de sport. En we hadden het net met Joop ook over het basketbal. Dat was ook hier groot in uh, uh, deze omgeving, is weinig meer. IJshockey is groot geweest, uh, is weinig meer. En honkbal zie je eigenlijk ook een beetje, en dat doet mij wel heel erg zeer... dat vroeger was het echt een club van het... of, of een sport van het volk, waar mensen kwamen kijken... Naar de Harm Horeman, die stukje door was in Haarlem. En die bij spreken, uh, zondag ging je naar me kijken. En maandag stukken die de keuken bij je. Ja. En tegenwoordig. Wat zeg je? Is in de, in de om... ja. softball is in de omgeving nog um, uh, redelijk groot. Maar als je weet dat de KNBSB in totaal 22.000 leden heeft, waarvan 2.000 tot 3.000 niet-spelers. Dan heb je 6.000 softball en 12.000 hoembal. Het is eigenlijk gewoon een hele kleine sport. Wat... Is daarom ook de, de honkbalweek gewoon te zielen gegaan? Mm, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, honkbalweek is een evenement op zich. En ik denk dat het gelijk in Nederland op geen enkele wijze kent. Uh, uh, volstrekt uniek, waar uh, uh, 10.000 mensen komen kijken naar een vriendschappelijke wedstrijd. Kwamen kijken. En ik denk twee dingen. Eén, um, er is minder geld. Dus de teams zijn misschien wat minder. Maar misschien is dit ook een heel klein beetje het idee van de verzadiging. 30 keer geweest. Een dus heleboel was mensen hebben 30 week. keer... de Basketbalweek. Net zoals de basketbalweek. De basketbalweek ja, ja, heeft wat mij betreft een fout gemaakt... dat ze ooit vanuit Haarlem op het top ja, zijn weggegaan naar Rotterdam. We en toen je terugkwam, ben je, ben je het momentum kwijt. En dat was... Nou, we zijn er met z'n allen geweest. Het was volstrekt uniek. Net zoals dus de Basketbalweek, was de honkbalweek ook Ja, uniek. En ze kwamen gewoon over de hele wereld graag naar Haarlem toe. Het ja, ja. was gewoon het prestige. Maar dat was hebben. ook met het honkbal zo. Ja, ja, eigenlijk ja. is het... De teleurgang van Haarlem als sportstad ja. uh, uh, uh, wordt heel erg zichtbaar op deze manier, denk ik. Ja, op alle gebieden. En je ziet het voetbal. Het oude stadion ligt er nog. Als het langs het doet het ook pijn uh, in je hart. Daar gebeurt dus helemaal niks meer. Hongbal, uh, um, um, dat is nog wel zeg maar, Noord-Hollands. Haarlem D6 speelt hoofdklasse, hoofdorp speelt hoofdklasse. Daar zie je landelijk, wat mij betreft, een teloorgang. Ook Als er een heleboel mensen het niet mee me eens zijn, maar het trekt niet meer. Volleybal is weg, basketbal is weg. En dat is. Uh, ja. dat best, niet met de top. Best, ik weet niet of die nog de top is. Uh, ja, het bestaat nog wel, maar het is niet het speelt omhoog. Ja. Maar het is geen top. Het, het, meer. Was, de, het was de Europese top, ja. vroeger Duinwijk inderdaad. Ja. Hoe zit het met het schaatsen, Henny? Uh, de laatste rit is aan de gang, ofwel die moet gereden worden. Dat ja. is Gao, de, de man uit uh, Verland. Maar het is nog steeds. Uh, en Moerasjov die rijden nu. De standaard zijn nog hetzelfde. Ja, dus, uh... Ik ben heel benieuwd, het is de laatste rit. De okay. rit. Nou, die gaan je we weet, nog... doen nou, één omloop, maar hè. dat is volgend jaar op de spelen ook zo. Dus, uh, het is geen 2-500. Hè. Nee, nee, precies. 500, dus nu, je moet het ja. gewoon in één keer doen ja. en klaar. Dus, ja. het, het, nee, maar laatste rit, doet Sven Kramer niet mee dan? Is het... Ja, Sven, die doet wel mee. Die heeft uh, op een geweldige wijze gisteren de vijf kilometer gewonnen. Ja. Uh, maar. Op de 500 doet hij niet mee hoor. Ja, want ik geloof dat, dat was nog, las ik ergens wel grappig. Want Erben Wenne, Wenne, Wenne, Wennemars die uh, had uh, geroepen geloof ik dat als Sven, uh, nee Sven zou kampioen worden. En als hij het niet werd, dan zou hij terug naar huis lopen. Oh. Dus hij was dolblij, want er was één jongen op het eind nee, die uh, keihard uh, tekeer ging. Dat hij uh, helemaal in elkaar stortte en dat Erben niet hoefde te lopen vanuit... Ja, dat John is wel 8400 kilometer. Hè? Precies. Dus en dat is, is, is knijper toen Tedjan Bloemen de eerste paar rondes... toch echt onder die tijd van, uh, van Kramer Precies. ging. Maar gelukkig niet gered. Ja. Run, erben run, ja. Eens um, even kijken. Hoefst, nou, daar zijn we... Het uh, Smeekers heeft gewonnen. Heel goed. Dus dat is uh, prachtig. Nou, eindelijk dat is hè? Want hij is ook niet jongs meer natuurlijk. Nee, Gisteren zei Winnenmars het is de laatste kans op een grote uh, titel voor uh, Jan Smeekers. En dat heeft hij nu nou, te pakken het is toch geweldig jongens. Weer goud voor Nederland. Derde afstand. Derde afstand, en en het afstand, afstand drie keer goud. He? Ja, drie keer ja. goud. Natuurlijk. Heel leuk. Ik denk dat we naar muziek gaan. Ja, zeker. We, uh, dat zeker, we onze, zeker. Op, voor Jan Spekers. Onze, onze gast, die uh, heeft net al die schaters. Die houdt vertrouwen. Een beetje vertrouwen moet je ook houden. Lil Fate. En die kiest voor uh, een nummer van de National. Ja, Mark Brown. We zijn nationalisten vandaag. Of faith, follow me. I set a fire And a blackberry Make us laugh, or nothing will. I set a fire just to see what it kills. Feel like we're going anywhere Stuck in New York in the rain's coming down. Still in line for. Muziek, wat uh, luisteraars van uh, Radio's Antwoord uh, niet heel vaak voorbij horen komen. Ik vind het prachtig. Ik wil eventjes aan onze gast uh, Bart vragen. Bart, je hebt uh, allemaal wat uh, rustiger repertoire gekozen. Ben je, uh, ben je geen fan van, van hele snelle dingen? Nee, nou, het is op zich wel leuk dat je dat zegt. Mijn wintersportvrienden noemen dit Bart's Depri-muziek. <lacht> <lacht> maar dat is ook. Uh, um... Uh, Charles, dat is ook zo. Uh, het is uh, allemaal over het algemeen een beetje sombere muziek, toch Bart? Ja, het is, is een beetje sombere muziek, maar daarom wel uh, ontzettend mooi. En uh, een beetje indie-pop-achtig. Volgens mij is dat uh, uh, populair singer, songwriter. En uh, mijn oudste zoon of onze oudste zoon uh, Mees, uh, 20 jaar. Die houdt vooral van indie muziek. En uh, dan komen dit soort dingen langs. En ik oprecht moet ik zeggen, het kan een beetje somber klinken. De uh, National is fantastisch. Um, en vooral als je, en dit nummer, hebben we heel veel gedraaid uh, afgelopen kerst in Ierland. Um, in een mooi huis aan de oceaan. Uh, uh, de regen tegen de ramen. En vervolgens kijk je naar buiten met een glaasje whisky in je handen. Met dit soort muziek. Um, mooier kan het niet. Dat is jouw droom. Dat is, <laughs> uh, die was, uh, dat is het is niet alleen een droom hoor. Ik vind het ook fantastisch. <laughs> ja, ja, daar hou je ook wel van. Ja, het is ja, ja. vele keer uitgekomen. Maar dat, dat is met name de whisky waar jij van houdt toch? Inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja precies. <laughs> Jan Swerkes is dus uh, kampioen geworden, wereldkampioen op de 500 meter. Dat is natuurlijk een geweldig succes. Dat vieren we ook een beetje hier. Hartstikke leuk. We doen dat uh, uh, met een zeer betrouwbare stopperspil van Kemmerland A1. Weinig techniek, weinig loopvermogen, maar veel inzet en fenomenale sliding. Goedemorgen Martijn. Weet je over wie ik het heb? Martijn. Uh, oh, dit is hij. Zo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, nee, ik heb geen idee over wie het hebt. Bart Bruin. Jarenlang voorzitter ja. van Kinheim. Ja, maar dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal, ja. <laughs> Gaat er een zondag gevoetbald worden en morgen, Martijn? Natuurlijk gaat gaan we gevoetbald worden. Ja? Op kunstgras. Ja. Maar niet op gewoon gras denk ik. Nee. Uh, ik denk dat het... Uh, nou, het was vanochtend heel koud ochtend, hè? Oh. Ja, dat was, vanochtend was het de koudste ochtend, denk ik. En vanaf nu gaat het alleen maar weer warmer worden, toch? We gaan weer omhoog, ja. Nou goed, we hebben uh. kunstgras, hè. En, uh, nou ja, ik... Uh, Volgens mij zijn er niet heel veel wedstrijden op, op gras dit weekend Omdat de ploegen die het zeg maar, gras hebben, die spelen allemaal uit Behalve HFC uh, Dus ik, de, ik denk dat het heel veel voetbal gaat worden HFC speelt wel thuis hè? Nee, die speelt thuis, maar ik, ik ja, vrees ook, wel ook wel hoor thuis, Dat ja. dat weer een, uh, een, nou, een uitstel ja. dat wordt ja. Het zal, dat speelt, het zal wel dat speelt doodraan, is onbespeelbaar Nee, ja, dan heb ik de hele zaterdag weer niks te doen maar dat is lekker ja. <laughs> ja. Ja. Ja, Kunnen jullie naar Zandvoort komen kijken, want die speelt wel Ja, die speelt tegen u nou ja. ja, klopt ja, Dat moet kunnen, hè Martijn, of niet? Ik, eh, ik, ik denk dat het uh, wel eens een heel fijn weekend voor Zandvoort uh, kan worden. Uh, ja, juist. De Vfc is vrij. Ja. Uh, Kagia speelt thuis tegen, tegen uh, Ermuiden. Ja, die ja, dus hij heeft er ook niet gewonnen, van... Denk erom. Wat zeg je? Hij heeft ook nog niet gewonnen van Ermuiden. Nee. nee, precies. Uh, I, Ermuiden is gewoon een hele, hele vervelende ploeg om tegen de voetbal. Ja, ja. En uh, ze zijn weer compleet. Alle geschorst en gemozeerden, die, uh, die zijn weer zo goed als terug. Dus ja, ik, uh, ik dat ben blij dat Zandvoort ze heeft gehad, in ieder geval. Ja, precies. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, zie, ik zie een goed weekend in het vooruitzicht voor Zandvoort. Lekker. En als we Zandvoort even laten rusten en verder kijken, Martijn, wat is er dan nog ja. meer? Uh, nou goed, we hadden het net al natuurlijk over, uh, over HFC. Hè. Die, uh, die werd afgelopen weekend, uh, zoals Ted Verdonk schotten, uh, uh, na de wedstrijd de uh, We zijn al genaaid. Nou, ik was erbij uh, en daar leek het wel behoorlijk op, ja. Ja, nou, precies. <laughs> uh, nou ja, die spelen dan uh, als we doorgaan morgen thuis tegen de Gebarenbrecht. Ja, ja, goed, in die, in die tweede divisie zijn er geen makkelijke tegenstanders. en Badendrecht is, is er daar ook uh, gewoon weer eentje van. Um, het, is wel, het zou fijn zijn van HFC als er weer een paar punten gepakt worden. Zeker. Um, en verder, um, in de uh, vierde klas op zondag hebben we de Kraker tussen nummer 1 en 2, uh, Allianz. Straatlengte voor op nummer 2, uh, Zwanenburg. En die komen elkaar zondag tegen uh, bij Allianz. En dan is mijn vraag eigenlijk... Annie, nee, nee, wat denk jij wat er gaat gebeuren? Ik denk dat Allianz gewoon weer wint hoor. Dat denk ik ook. Ik denk dat, dat denk ze gewoon ook. alles winnen dit seizoen. Ja, dat zou natuurlijk wel een unicum zijn. Hè? Dat gebeurt eigenlijk nooit. Nou ja, het is nu wel een unicum. Als ze zondag winnen, dan, dan komt het bijna nooit voor. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou ja, ik ik uh, ga er ook naar dat Allianz thuis de punten uh, gewoon pakt. En dan, uh, ja, dan zijn het al veertien punten. Dat is klaar hè? Ja, dan, dan ben je gewoon, als het zo doorgaat, dan ben je ergens eind uh, maart, begin april, ben je kampioen. <laughs> in ieder geval weer een derde klasse erbij. Ja, ja, dan zitten er nog wel een paar meer aan te komen, maar dan vanuit de tweede, tweede klasse die, die eruit gaan, ja. naar beneden. Ja. Uh, maar die derde klasse, die, uh, ik denk dat die heel erg leuk gaat, gaat worden volgend jaar. En ook in die derde klasse zijn dit, dit weekend een aantal leuke wedstrijden. En zo nemen uh, Schoten die net Top tegen, tegen de Kerk. Um, en Oudekerk is gewoon ook een, een, een hele goede ploeg. Die, uh, die, die zijn absoluut aan elkaar gewaagd. Ja. En Bloemenal nou, die staat natuurlijk aan kop. En die hebben wel echt een hele lastige uitwedstrijd dit begin. Die spelen tegen Rode 23. Ja, dat, is uh, dat is een ploeg van en Bos. Mm -hmm. Onder andere trainer geweest van Edo en van Hilversum in de, in de hoofdklasse toen nog. En die hebben ze denk ik nog niet zo 1, 2, 3 gewonnen. Uh, ik vind dat Rode 23 veel te last op de ranglijst voor het materiaal uit te hebben. Dus ik, uh, ik hou me hard vast uh, komende zondag. Hey, jij wordt zo langzamerhand wereldberoemd, hè? Want je was weer op tv. Jullie hebben je derde uitzending al gehad. Ja, dat is je zo naast me, Henny. Ja, nee, dat gaat het ja, wel. Ja, het is leuk. Ja. We hebben weer aardige, aardige stappen gemaakt. Ja, daarnaast wordt hij steeds beter bekeken. En, ja. Maar dat ja, is het probleem. Het. Een heleboel mensen weten niet waar ze moeten kijken. Noem dat eens. Voetbal Staat die gewoon rechtsbovenaan. Rechtboven. En als je daar op klikt, kan je jezelf uh, uh, abonneren op... Uh, uh, op ons kanaal en dan uh, krijg je zelf een melding op het moment dat er een nieuwe, een nieuwe video online staat. Iedere dinsdagavond verschijnt uh, de nieuwe aflevering van V.I. Harlem. Hoeveel, uh, hoeveel kliks heb je al gehad, uh, Martijn? Uh, met de eerste drie uitzendingen uh, tikken we bijna de 2000 aan. Nou, dat uh, begint al aardig te lopen dus. Daarom zeg ik, ja, hij goed, wordt steeds ja, beroemd door ja. deze man. Hè? Absoluut, ik kan straks <laughs> niet meer over straat. De krant van vanmorgen stond weer vol over uh, de plannen voor de nieuwe competitieopzet. Uh, ik vrees dat we in Nederland dat nooit bereiken, omdat die kleine clubs allemaal tegen zullen stemmen. Wat denk jij? Uh, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh, uiteindelijk, um, uh, de, de, de clubs die hier iets mee opschieten, um, ja, dat zullen dan de, de sterkste zijn. Ja. Maar ik denk zelfs um, dat, dat die ook nog wel gaan, uh, die, die gaan er ook niet zo mee akkoord. Maar is er een voordeel aan deze nieuwe opzet, uh, mannen? Ik wil, nou, ze ik... zeggen dat het voetbal er beter door wordt. Dat is het namelijk in België gebeurd. Je gaat uh, beter voetballen internationaal gezien. Door, nou, twee, ze... door twee clubs minder te doen en een play-off systeem. Nee, nee, nee, nee, je dan, uh, die, die, die play-offs hebt. met, met ja. de beste, Dus meer wedstrijden met weerstand. Maar ja, het verschil is natuurlijk heel groot. Tussen bijvoorbeeld uh, de onderste vijf ja. en de bovenste vijf. Ja. Laten we reëel zijn. Ja. Maar ik vrees dat het er niet doorkomt. En jij, Martijn. Ja, maar, nee, dat, ik ook niet. Maar dat is toch in ieder land zo. Ik bedoel, je hebt er niet voor niks een kampioenskandidaat en iemand die vanaf het begin staat uh, op de nominatie om, om uh, te degraderen. Ik bedoel, dat is gewoon voetballen. Ja. Dus, uh, iedereen heeft een ander budget. Uh, ja, maar dat hou je toch wel... ook als er twee ploegen minder zijn. dus zat er toch altijd weer eentje ja, dat, op de nominatie om te degraderen. Ja, absoluut. Nee, ik, uh, ik, uh, uh, ik denk dat... Het verstandig is dan om dan te gaan kijken... of we bijvoorbeeld toch weer iets van een benoliga... of iets dergelijks neer kunnen zetten. Dit, dit, dit is weer zo'n... Zo uh, zo idee van die Gijs de Jong. Ja. Nou ja, Gijs de Jong is natuurlijk een... een uh, dat de zoon kunnen zijn van Bert van Oosveen. <laughs> Het is om te huilen. <laughs> Het is om te huilen. Oei, oei, Martijn, Martijn. <laughs> Oké, okay, dankjewel, ja, jongen. Al op Alsjeblieft. Ondanks de KOF-weekend. Ja. ja, dankjewel. Hoi. Hoi, Dag Martijn. Hoi. Dag, Martijn. Hoi.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 J- I'm gonna stand up on a mountain top and tell the news that you take. Een prachtig repertoire, gezongen door Eva die helaas op al heel jonge leeftijd overleden aan een uh, aan huidkanker, een melanoom, wat haar ja, fataal is geworden. En haar muziek is eigenlijk pas uitgebracht nadat uh, ze was overleden door de familie van Eva. Geweldige stem, een geweldig repertoire en dat past ook helemaal bij de keuze van Bart vanmorgen je is wel heel erg somber. <laughs> is, uh, ja, niet, niet, nou, niet is, dat zij overleden is. Dat bedoel ik niet. Nee. Ik geloof ik bedoel, niet dat uh, jij even Kessie die in je kast hebt staan. Uh, nee. Bart, uh. Maar goed, uh, Hennie. Uh, we zaten even te kijken naar de herhalingen van uh, de 500 meter. Het bij jou herinneringen te boven. Ja, ja, dat is waar. Ja, ik, ik, nou, waar we het over hadden was dat het zo ongelooflijk hard gaat. Bijna 60 kilometer per uur. En dat, dat zie je niet als je op tv bent. Maar ik weet nog dat ik... Uh, mijn vrouw, waarmee ik dit jaar 25 jaar getrouwd ben... overigens, leerde kennen. En wij een beetje stiekem met elkaar omgingen. En dat we dat zij moest verslag doen van het schaatsen in Tialf. En ik scheurde daar dan stiekem naartoe. En dan konden we een nachtje in een hotel. Maar dan stond ik voor het eerst van mijn leven aan de baan in Tialf. En dan realiseer je pas hoe hard het gaat, inderdaad. Ik schrok ervan, want dat zie je niet op tv... En dat vond ik echt, uh, was een eye-opener. Ja. Want Althans, het is echt uh, ongelooflijk. In die tijd was ik vaker met jouw vrouw dan jij met je vrouw. Nee, dat is waar, want je, <laughs> jij versloeg dat ook natuurlijk allebei. Dus. We gingen de hele wereld over, Ja, precies, of, ja. Fantastisch. Maar goed, uh, wij hadden een iets andere verhouding met elkaar dan jij. Althans, dat hoop ik dan maar. <laughs> <laughs> Ik zal er niet ja. over spreken. Nee. nee. Ja, ja, nee hoor. Ja, nee, nee, goed, was, was het gewoon. Dat was geen strikje als er muziekje doorheen komt. <laughs> Misschien. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ik wil even met, uh, met Bart praten ja, over, zijn, uh, over zijn werk. Want dat is toch wel interessant. Je bent register accountant. Maar je doet allemaal heel uh, moeilijke dingen eigenlijk. Nou, heel spannend vooral. Ja, ik ben register accountant. Dat is in de kern een, een, een beroep waarbij je vooral de boeken controleert. Dat doe ik ook wel, maar dat heb ik eigenlijk uh, altijd vanuit een andere manier ingevuld. Uh, en dat heet met een heel duur woord dat ik forensisch accountant ben. Um, en uh, dat betekent dat ik eigenlijk uh, niks anders doe al 25 jaar dan fraudeonderzoeken. Dus onderzoeken naar onregelmatigheden. Uh, um, waar een deel uh, administratief onderzoek bij zit. Maar ook interviews. Kijken naar mailverkeer. Kijken naar openbare bronnen. Een beetje het, het, het traditionele recherchewerk. En uh, wij hebben dan een bedrijf wat eh, vooral gericht is op de grotere complexe fraudeonderzoeken. We hebben eh, onderzoek gedaan eh, in de opdracht van Vestia, wat eh, heel breed bekend is. Eh, onderzoek gedaan naar Amaranthus, de scholengemeenschap. En binnen deze setting eh, is het misschien wel leuk om te vertellen... en daar kan ik over praten, want een aantal van onze onderzoeken hebben de media bereikt. Dus dat staat uitgebreid eh, op internet. Waaronder het feit dat wij onderzoek hebben verricht naar... Eh, de eigenaar van Vitesse in opdracht van de KNVB. Waarbij de vraag was, uh, heel kort door de bocht gesteld, is het meneer Sikirinski of is het meneer Abramovic? Uh, dus daar zijn wij een klein jaar mee bezig geweest. En vrij recent, uh, begin vorig jaar, hebben wij het onderzoek afgerond naar de mogelijke omkoping van FIFA-officials. Daar hadden we volgens kranten over gepubliceerd dat er geld zou zijn betaald aan medewerkers van Bin Hammam. Dat zou dan gaan om enkele... Tienduizenden euro's. En ook in dat geval heeft de KNVB ons gevraagd om te kijken of er uh, een kern van waarheid in die verhalen uh, heeft gelegen. En wij hebben zowel voor Vitesse een rapport kunnen opleveren naar tevredenheid als uh, in het kader van de FIFA onderzoek. En dat is zeg maar mijn dagelijkse werk. Het is allemaal bijzondere onderzoeken naar uh, veelal onregelmatigheden in, in deze wereld. En er was toch ook iets met het uh, bid van uh, ja, dat, België. Oh, dat was dat, dat, dat laatste was het, het gezamenlijke WK. Ja, ja, de ja, Nederland precies. en België dat hebben was het FIFA onderzoek. gewogen voor okay. um, uh, gezamenlijke organisatie uh, um, van de WK in 2018. En in dat verband zou er aan de miljardair uh, Bin Hamam 10.000 euro betaald ja. zijn. Wat bij voorbaat natuurlijk al... Een vreemde setting zou yeah. zijn in het kader van omkopen. Een <laughs> miljardair die... Uh, ja, en yeah. die laat zich niet verleiden voor dat bedrag. Maar uiteindelijk ja. is het wel de, dat soort geruchten die op een gegeven moment uh, de ronde doen, heel moeilijk weer in te dammen zijn. En dan uh, helpt een onderzoek wat wij dan verrichten, waar we alle middelen kunnen inzetten die mogelijk zijn. Dus en administratief onderzoek, en onderzoek in e-mailverkeer, e en onderzoek in uh, openbare bronnen en het houden van interviews. Dat, dat, dat, in, die interview, jullie noemen het interviews, ja. maar het zijn eigenlijk ondervragingen niet. Alleen je hebt geen uh, bevoegdheid om het uh, op een... Uh, uh, je kunt het niet afdwingen. Nee. En, uh, wij, wij noemen het interviews en bij een iets moeilijker woord heet dat horen. We noemen het absoluut geen verhoren. Want wij nodigen mensen, in alle onderzoeken die wij doen, wij uit op basis van vrijwilligheid. Dus ja. Mensen mogen langskomen, zo, ze hoeven niet te komen, we kunnen ze niet dwingen. Ze kunnen ook zich laten vergezellen door um, een partner, een advocaat of wie dan ook. En wij zijn uh, een club met mensen, um, um, waarover overigens kantoor uh, in Bekenstein, in Velze. We zijn een nichebedrijf met zeven mensen. En wij vinden het vooral goed en, en, en kwalitatief hoogwaardig als wij mensen netjes behandelen. Dus wij nodigen ze netjes uit. Uh, we zullen geen Saanse verhoormethodes toepassen. En stellen hen de vragen. En we stellen hen ook kritische vragen. En we zullen hen ook. Uh, aanspreken op het moment dat ze tegenstrijdigheden verklaren. Maar het is in, in de kern is het netjes. Alles op basis van vrijwilligheid. Ja, en, en tegen ja. die achtergrond, en het is altijd hoe je mensen benadert, tegen die achtergrond merken wij dat wij uh, een heleboel mensen ook daadwerkelijk aan tafel krijgen. En wij hebben informatie nodig, wij kunnen hen ook informatie geven, wij kunnen hen ook vertellen wat eventueel andere mensen gezegd hebben, we confronteren ze daarmee. En voor ons is dan de doelstelling om zeg maar zoveel mogelijk Informatie bij elkaar te halen. En dat doe je dus en op basis van interviews, en op basis van uh, administratief onderzoek, want daar ligt altijd uh, uh, een bron van de geldstromen. En een goudmiddel uh, is, dat, dat is ongekend, dat wij uh, kunnen beschikken, in de meeste gevallen over, zeg maar, e-mailboxen van mensen die we dan laten veiligstellen. Door middel van een image, dat is een uh, fotografische foto, dat je een beetje voor beetje kopieert. En dan kan je dus kijken in zakelijk e-mailverkeer van mensen. En het is geen uitzondering dat je dan beschikt over eh, drie of vierhonderdduizend mailtjes. Die kan je met specialistische software kan je die onderzoeken. Zodat je daar weer heel snel zeg maar, de relevante informatie vandaan kunt ja. En zo proberen wij zeg maar, vanuit een, een, een, een private sector... Eh, zonder dat we enige opsporingsbevoegdheid of andere bevoegdheid hebben. We hebben zelfs een vergunning, maar die biedt je geen enkele bevoegdheid waar het niet... Eh, dat je dan alleen maar dit bedrijf mag uitoefenen... proberen we bij de Vestia, bij de uh, Laurentius, bij de Amaranthes, bij de KVB... Um, um, zeg maar de waarheid boven tafel te houden. Ja, maar dat is wel eens nog eens wat anders hè, dan uh, bij de Belastingdienst... de aanslag van Henning Ruckert uh, controleren. Uh, nou, die kan waarschijnlijk afgestempeld worden. Maar inderdaad, het is volstrekt anders. Het is, het is een beetje... Dankjewel het, hoor. Het, het is ja, inderdaad <laughs> altijd naar eer en je ingevuld uh, vandaar. Ja. Nee, maar het is inderdaad... Um, um, het is ook, het is ook het, heel hartstikke spannend. Het, het, het, het, het, ja, het, ik doe dit al zo lang dat, dat, dat, dat een heleboel mensen vinden het spannend. En wij hebben vooral de taken, dat staat wat ons betreft bovenaan, altijd objectief te blijven en niet eh, als een gek te gaan jagen op mensen die het mogelijk gedaan hebben. En je kan mensen best beschuldigen. Alleen dat gebeurt wat mij betreft veel te veel in deze wereld. Dat iedereen wordt beschuldigd zonder dat daar... Aan maar als je dan calamiteit ontdekken... dan moet je toch op een of andere moment ook aangifte doen, denk ik? Of doen jullie dat helemaal niet? Nou, wat, wat in Nederland hoef je alleen aangifte te doen... op het moment dat er een misdrijf is tegen het menselijk leven... of tegen het koninklijk huis. Okay. En voor de rest hoef je geen aangifte te doen. Ambtenaren binnen de ambtenarenwereld uh, wordt dat wel gedaan. Wij hebben geen verplichting tot het doen van aangifte. En wij doen dat ook nooit. Tenzij iemand ons bedreigt. Dat moet ik afkloppen, dat is nog nooit gebeurd. Um, maar uh, wij doen niet voor opdrachtgevers doen wij aangifte, dat moeten um, opdrachtgevers uh, zelf beslissen. Maar de biedt te zeggen, um, en dat is een hele ingewikkelde complexe discussie die ik dan probeer in één zin neer te leggen. En dat is dat wij bestaansrecht hebben en wij uh, zijn een ontzettend gezond bedrijf. We hebben maar een paar concurrenten in Nederland en dat zijn met name de forensische afdeling van de grote accountantskantoren. Dat wij bestaan bij de gratie van het feit dat dit soort criminaliteit, financiële economische criminaliteit, niet opgepakt wordt door de politie en het Openbaar Ministerie. En in dat gat eh, kruipen wij, kruip ik al 25 jaar, omdat wij de onderzoeken doen. Want als er aangifte wordt gedaan, zegt de politie als eerste: Ja, ga eerst maar kijken wat er voor feiten en omstandigheden aan ten grondslag liggen. Dus komt men toch weer bij ons om een onderzoek te doen. En uiteindelijk het rapport wat wij opleveren, dat wordt weer gebruikt als onderlegger bij de aangifte heel incidenteel en dat is wat mij betreft volstrekt te weinig kunnen wij samenwerken met opsporingsinstantie en als ik denk de afgelopen tien jaar beschouw is dat drie of vier keer gebeurd waarbij je afhankelijk bent van de goede gratie en het vertrouwen wat je hebt en wat je kan opbouwen met een opsporingsambtenaar en met een officier van justitie en dan is het mogelijk om gezamenlijk een traject aan te vliegen en onze ervaring is dat dat daadwerkelijk tot ongelooflijk veel meerwaarde Maar zeg je hiermee ook dat er dus nog heel veel blijft liggen? Um, wij, doen, uh, wij, wij zijn denk ik betrokken bij um, um, de afgelopen tien jaar... bij twintig van de 25 grootste zaken in Nederland. Um, dat is het topje van het topje van het topje van de ijsberg En de rest uh, wordt niet gezien. Ongelooflijk. En dat, is, dat is wat mij betreft echt een maatschappelijk probleem wat niet gezien wordt. Niet opgepakt wordt. En er gebeurt ook niks mee. Faillissementfraude is, dat is een voorbeeld en er wordt incidenteel over gepubliceerd. Is wat mij betreft, vanuit onze ervaring een enorm probleem. En ik wil niet zeggen bij alle, maar bij een heleboel faillissementen is een vorm van faillissementsfraude. Dat weet iedereen. We zijn, bij grotere faillissementen zijn er megafraudes. En ja, het wordt niet of nauwelijks opgepakt. Ja. Uh, ik hoor muziek, dat betekent dat we het eerste uur gaan afsluiten, Hennie. Uh, wat is, gebeurt er op het schaatsgebied? Nog even niks nee, nu, nee. natuurlijk. Nee. Interessante eerste uur. Ja, dat is mooi, hè? Oké, okay. uh, wat horen we, Charles? De Marmalade met Rainbow. Tot straks. Rainbow, you were fun to have around I was dreaming Of the love I had to share Never